3 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In het centrum van Berlijn is een grote politiemacht op de been... na berichten over een overval bij Checkpoint Charlie. Een gewapende man zou een overval hebben gepleegd op een café... op het drukke kruispunt van de Friedrichstrasse en de Kochstrasse. Er zou ook zijn geschoten. De politie zette de omgeving af en legde het metroverkeer stil. De dader is gevlucht.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 Een verdachte zou bewust op een agent zijn ingereden... en wordt verdacht van brandstichting. Supermarktketen Jumbo heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met een miljard euro tot bijna 8,5 miljard. Domper op de jaarcijfers was de mogelijke listeria-besmetting... bij vleeswagen in oktober. De terugroepactie kostte het bedrijf miljoenen, zegt financieel topman Van Veen. Ruim de helft van de groei bij Jumbo is te danken aan overnames... zoals van de winkels van MT en panden van Hema, Markt en Ecoplaza. Een rechtbank in Sudan heeft 27 leden van de veiligheidstroepen ter dood veroordeeld. Ze zijn schuldig aan het martelen van een leraar die in januari werd opgepakt bij een demonstratie tegen de toenmalige dictator Omar al-Bashir. Kort daarna stierf de demonstrant in gevangenschap, wat leidde tot massale demonstraties en uiteindelijk de val van Bashir. De autoriteiten hielden lang vol dat de leraar ziek was en dat hij daardoor was gestorven, maar voor de demonstranten stond vast dat hij was vermoord. Het weer droog en vrij zonnig. Het is 5 tot 8 graden. Morgen geleidelijk opklaringen, maar in de zuidelijke helft van het land kans op nevel en mist. Het wordt dan een graad of 7. Ook tijdens de jaarwisseling is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort. Zandvoort. are you komen bij. No De lokale radio, ZTV van Goedemiddag allemaal. En welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste na het nieuws en weer van drie uur Phil Collins en Jimmy Mack. Lekker meegezongen, oh, gezongen, Albert oh, Jan, gezongen. Ja. Ja, muziek, muziek uit mijn tijd, hè? Ja, ja. Al, nou, dat dacht ik ook. Hij blijft populair. Het Heerlijk, lekkere muziek. blijft gewoon goed. Dus en je kan ook zo lekker op schaatsen. Ja, nee, dat ja. bedoel ik. Dus...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 En alles via wwwzfm livenl Kijk je live mee in ons studio aan de Torweg 10a. Uur 2 live vanaf de ijsbaan in Sanford. Goedemiddag. En hier is de clash.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 Tot We doen met deze van de Jackson 5 en I want you back een plaatje uit de top 2000, Albert-Jan. Daar staat hij in genoteerd en die lijst is natuurlijk nu gaande bij onze collega's van Radio 2. Het nieuws in het kort nu. Nou, nieuws in het kort. Afgelopen nacht van vrijdag op zaterdag dus, rond half twee vannacht... heeft de politie drie mannen van 21, 22 en 23 jaar... alle drie afkomstig uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Ze worden verdacht van het in bezit hebben van hard drugs...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 zoek even onder ZFM fm en dan bovenop totem op je telefoon of tablet en hier is heer kamste hardstepper hier komt de at sniper on the river gang big up the crew in the area still live like that no no we don't die yes we multiply pride anyone pray? Excuse mm -hmm. me, Mr. Officer. Mm -hmm.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 Selecting God made me Ain't no homie gon' play me Top celebrity man I'm the lyrical gangsta Excuse me, Mr. Officer Still love you like that No, no, we don't die Yes, we die them up and go, oh-oh, uh cha ching -ch -ch -ch -ch. here come the out step huh? I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still living like that. come the hot staple I'm the lyrical gangster. Murderer. Pick up all through bow, yeah still love you like that Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger Murderer. Pick up the crew in up the area Murderer. Lekker een groot hit uit de jaren 90. Hier komt de Hotstepper. Stepper.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 Vroeger had er zo'n plaat, zo'n hele lange plaat had een speciale naam, weet je nog? Ja, 12 inch. Ja, 12 inch. Ja. Heb ik van jou geleerd. De 12 inch club. De... Ben, je, ben je al zo oud? <laughs> Santa is mijn dat. 10 minuten lang, ruim 10 minuten lang. Maar dat doen we niet hoor, op deze zaterdagmiddag. Wat we zijn bezig met het jaaroverzicht 2019. Dat is samenwerken met de Stamvoortse krant. Aangekomen bij juli en augustus. 2019, de highlights. In, terug naar juli.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 single van de Youngest Brothers en Only Human. Zo dadelijk gaan we weer door met het uh, jaaroverzicht hier bij ZFM Live vanaf uh, The Noble Tree. En dan hebben we september en oktober...